Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. We weten meer over de verdachten die een aanslag zouden willen plegen op Rutte, Wilders en Baudet. De negen verdachten werden vorige week donderdag opgepakt. Volgens RTL Nieuws zijn ze afgeluisterd door de AIVD. We spraken ze onder meer hoe de politici met mitrailleur gedood moesten worden. Ook zouden de mannen naar executievideo's kijken en naar een video waarin wordt uitgelegd hoe je bommen maakt. Volgens de advocaat van twee van de verdachten moeten we die plannen niet zo serieus nemen. Is het allemaal sarcastisch bedoeld? In Amsterdam gaan ze iets nieuws proberen om te voorkomen... dat kwetsbare jongeren in de criminaliteit terechtkomen. Er worden credible messengers ingezet. Het zijn jonge mensen die de straat door en door kennen, zegt de burgemeester. We hopen de komende tijd eigenlijk steeds meer ja, jonge mensen van de straat te halen... die niet alleen daarmee voor zichzelf een nieuw leven kunnen beginnen... maar ook anderen die juist verkeerde pad mm -hmm. op gaan, kunnen helpen. Halsema kwam op het idee toen ze op bezoek was bij de burgemeester van Londen... En het Britse leger zet vanaf maandag 100 militairen in om brandstof naar benzinestations te brengen. Door hamsterende automobilisten staan veel pompen helemaal droog. En nieuwe benzine en diesel kunnen niet worden geleverd... omdat er door corona, vergrijzing en de brexit veel te weinig chauffeurs zijn voor tankwagens. Inwoners van Valkenswaard en Aalst hebben eindelijk geen last meer van vrachtwagens... die zowat door hun voortuinen denderen. De provinciale weg N69 liep dwars door het centrum... Maar nu, na bijna 70 jaar geruzie en gedoe... is de nieuwe weg eindelijk klaar. Wij zijn er heel blij mee. En dan komen we het vrachtverkeer door Valkswaard en door alles uh, verleden tijd aan het worden is. Ook al is de weg vandaag officieel geopend... je kan er pas vanaf 18 oktober overheen met de auto. Je krijgt het weer nog, veel wolken... en vanuit het zuidwesten gaat het op steeds meer plekken regenen. Ook vannacht en morgenochtend kan het flink gaan plensen. Daarna wordt het wel wat vaker droog... Het wordt morgen een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de ringweg van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad... staat tussen Knoppen De Nieuwe Meer en de afrit Geuzeveld. Drie kilometer file. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht en is de vertraging tien minuten. En tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Met nu entertainment for you. Ah, uh, laat me even met je praten maken.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 en als je mij zegt waar, dan sta ik voor. Als er ooit eens een probleem is, kom dan langs bij mij Al zien we elkaar niet zo vaak Toen zal ik er zijn Mijn gabber, mijn beste vriend voor altijd, waarmee ik alles kan delen, die mij niets verwijt en leeft zonder spijt. Daar zijn we dan. Goedemiddag, hier is hij er weer Fred Vrijheid. Bij ZFM Entertainment voor je op de Toolweg 10a. En we gaan lekker verder met Marloes en haar nieuwe single. Hey, een traan. Of de laatste traan, zo moet ik het zeggen. Als hij, als hij doet. Ja, yeah, hij doet het. Ik sta nu al een paar uur volle aan. Je zei je komt terug, maar je bent weggebleven Ik vond alleen een brief hier in ons huis En ik hel nu, ik lees wat je hebt opgeschreven Als je dit echt wil, dan laat ik je vrij Maar kom dan acht uur af, niet weer bij mij Het is jouw verlies als je Zijn. Maar jouw woorden zijn niets waard. Dat is wel gebleken. Ik heb ook gevoel natuurlijk kwets het maar. En dat allemaal, de nieuwe single van Marloes. En uh, ja, heerlijk nummer. Hey, ja, ik kom net even uit de file. Ja, ik weet niet wat er aan de hand is, maar goed. Ja, soms heb je dat wel eens. We gaan eventjes naar een lekkere gauw houden van de Dolly Dots en uh, Love Me Just A Little Bit More. En ik zou zeggen, nog een hele goede middag. van de, de Dolly Dots en Love Me Just A Little Bit More. Vorige week was het natuurlijk uh, de Memorial Day van uh, André Hazes en and, uh, ja, hij is er weer. Bloed, zweet en tranen. Nou, dat heeft het mij ook gekost om hier te komen. En of er nou wat weer ligt of ja, omdat er nou iets aan de hand was. Geen idee. Ik heb het goed gedaan Maar ook zo fout gedaan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 Het tranen hier bij ZFM vanaf de tolweg 10A. Ja, en dat allemaal op die 106.9, 104.5 op de kabel nog. En DHB plus 6A. En wat gaan we doen? Wij gaan zo meteen lekker bellen. Maar eerst nog even een plaatje van André van Duin. En uh, ja, dat, uh, dat schreef hij natuurlijk voor zijn overleden vriend. Voor altijd. Verzoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartiesten.nl Ik heb op het kastje naast ons bed...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 Ooit geschreven, tenminste, nee niet ooit, <laughs> gewoon geschreven voor zijn uh, overleden vriend. Zo, meteen gaan we lekker bellen met uh, SEOGA en uh, we gaan nog één plaatje draaien. Marco Bussato, Ross Sanchez en John Eubank en één moment. Een lekkere, heerlijke, sentimentele plaat. Blijf erbij, entertainend voor je tot de blokjes van 7 uur. Mijn naam is Rit en goedemiddag. John Eubank, Michael Bassato en Roel Sanchez. En één moment. En uh, ja, we hebben iemand aan de telefoon. En uh, ja, die weet zelf niet wat het, uh, wat het moet worden. Uh, e eerst vraagt ze, is het echt? En daarna zegt ze van, uh, blijf. En, en nou zegt ze weer, ga maar. Essie, wat is het nou? Ja, <lacht> <lacht> een, mooie, een mooie binnenkomst. Ja, hè? Ja, Essie, graag. Goedemiddag. Ja, het is uh, nog steeds blijven hoor. Ja, <laughs> gelukkig. Hé, hey, maar uh, ja, nou ja, eigenlijk, eigenlijk uh, we hadden het er net al over, uh, ja. De single is al eventjes, uh, eventjes uit, maar ja, het blijft jouw laatste nieuwe single, die uit is. Ja, Ga maar. Dus, uh, ja. maar voor de tweede is het uh, gewoon een hele nieuwe single. Dus, ja. uh, dus hij is net uit, ja super. Ja. En, uh, en uh, ja, ik ik, uh, ik ben er ontzettend content mee, inderdaad. En uh, ik denk dat heel veel mensen uh, die uh, van muziek houden dat erg leuk vinden. Ik heb in ieder geval heel veel mooie reacties gehad. Dus. Ja, nou ja, dat zeg ik. Uh, ja, ik, ik, hoorde de, ik hoorde het nummer en ik kreeg hem natuurlijk toegestuurd. En uh, ja, ik dacht, ja, dat is anders dan anders. Ja. Ik uh, dat denk ik ook wel. Ja. Maar ja, ik vind sowieso alle singles die ik heb uh, gemaakt met Martin Sterker. Uh, die zijn sowieso vind ik wel aardig verrassend. Ja, ja want ik, ik, ik heb natuurlijk, uh, mensen kunnen jou ook uh, de clips in ieder geval eventjes bekijken op, uh, op YouTube. Ja, de clip kunnen ze zien op uh, YouTube en op mijn website, esteralgra.nl. En ja, ze kunnen mij beluisteren op Spotify. En uh, ja, goed. Uh, ja... <laughs> en alle andere social media uh... ja, ben ik ook te, be te bezien ja, dus als uh, mensen, luisteraars van uh, ZFM ook zeggen van, nou, ik, wie is die Esther? ga even kijken op esteralca.nl al jaren uh, ben ik lekker met de muziek bezig en uh, ik treed lekker veel op, ja, momenteel is dat, uh, begint dat weer ja, want, uh, je, ja. Je, want je doet niet alleen uh, dit, je, je doet nog veel meer dingen, je bent een bezig bijtje, zeg maar ja, ik uh, ik treed uh, lekker op met uh, lekkere classic hits van vroeger. Ja, de, de disco, disco uh, ja. Ja, de ja. disco hits van vroeger. En ja, de 60, 70, dat muziek vind ik heerlijk om te om te spelen. En uh, ja, dat, uh, dat gaat uh, hartstikke leuk. En op uh, vele feesten en uh, cafés. Ja, want daar, uh, daar, daar ben je dus ook voor uh, uh, uh, ja, in te huren zeg maar. Hè? Voor een uh, beetje uh, disco avond, ja. zeg maar. Ja, ik heb... Euh, nou ja, Zandvoort ben ik nog niet geweest. Nee. Maar wel bij aan zee enzovoort. En uh, nou ja, heel veel, veel plaatsen. Ja, je bent wel in de buurt geweest in ieder geval. In Beverwijk en zo heb ik gezien. Dus. Ja, dat is uh. gezien. <laughs> ja. Café om. Ja, ik maak reclame. Ja. <laughs> en, uh, maar goed. Uh, ja, goed. Ik als dat straks... Uh, ja, een beetje weer gaat lopen, ja, ja dan, dan kom ik zeker die kant even weer uit. Want ja, jullie praten niet met Zandvoort, maar jullie praten met Friesland. Ja, inderdaad. Ja, het is een heel andere kant, hè? Ja, Friesland is een stuk verder weg. En, uh, ja, dan praten we ja. over inderdaad uh, sneek, jouwren en uh, scootjesielen. Ja, en dat is allemaal afgelast. Ja, ja, helaas, ja. Het is verschrikkelijk. Ja, ja, ik vind het echt uh, heel triest. Uh, maar ja, goed, we kunnen er wel lang en uitgebreid over hebben. Ja. Maar het blijft een, uh, een, uh, een sneuze situatie. Ja, want uh, jij bent er ook fan van scootjesjelen of niet? Ja, ik vind scootjesjelen ontzettend leuk, maar ik vind de sneekweek vind ik ook ontzettend leuk. De sneekweek, ja. Dat is, ja, het wordt. Dat is ja. voor. Daar komen mensen van Brabant tot uh, Limburg. Uh, ja, ja, klopt. is een hele week en uh, mensen bijvoorbeeld met een boot of die gaan op een camping staan. En ja, dan hebben ze elke straat live muziek of DJ's en bruist dat van energie natuurlijk. Dat ja, en Friesland is ook een hele mooie plek om, voor toerisme. Ja, toch? Ja. Ik bedoel, ja, dat moeten we, daar moeten we het eigenlijk een beetje van hebben, laten we het zo zeggen. Ja, precies. En ja, ik hoop echt ik heb wel weer boekingen staan, maar het moet gewoon weer even helemaal los ja, nou, dat, dat, ik ben uh, ik ben van mening dat dat uh, ook wel gaat gebeuren, ja, maar het is, uh, ik denk dat het nog een beetje onwennig is. Het is uh, deze keer dat ik weer, uh, ja, uh, opgetreden heb voor mensen, niet ja. zo terug, maar uh, ja, dat was wel, uh, vond ik wel een beetje emotioneel. Ja, ja want het is toch, uh, wat is het, een, een pakweg twee jaar, dat het eigenlijk ja, dat een weinig. beetje stil heeft gestaan, hè? Ja, ja, absoluut en. Uh, ja, mensen worden een beetje ontvreemd hè, van, ja. van, van elkaar, hoe je het moet zeggen. En, uh, maar goed, uh, ja, ik, ik ben ook een optimist hoor. Dus uh, net zoals jij, lekker blij, uh, blij, blij mens. Ja. En uh, ja, goed, uh, en we houden allemaal van muziek. We, ja, muziek is, uh, is je passie. Ja. En uh, ja, daar haal je toch kracht uit. Ja, nou ja, daar doe je het ook voor natuurlijk. Niet alleen uh, voor, voor het publiek, maar ook uh, voor jezelf natuurlijk. Ja, absoluut. En uh, ja, goed, je hebt het net al gezegd, hè. Ik heb, uh, ik heb uh, het is echt. En lacht met een reden. Ja. En als je dan lacht met een reden gaat luisteren van mij... dan, uh, ja, dan uh, flirt je dag helemaal weer extra op. Ja. En uh, ja, daar krijg je weer een boost van. Maar ja, nou, nou ja, en, en daar hebben we natuurlijk ook nog uh, binnenkort weer... een Christmas time without you. Ja, ja, die ik, ja, die heb ik een... Uh, Oftewel, samen met jou. <laughs> Zo moeten we samen <laughs> met jou. samen met jou. Ja, en ondertussen is er een uh, liedje voorbij gekomen, hoor. Dus dat betreft... Ik, ik zing over de... Misschien heb ik volgend jaar een nieuwe liefde. Ja. Nou, die is er, die is er wel gekomen, dus dat was wel heel, uh, heel grappig. <lacht> <lacht> Gelukje bij een ongeluk. Nou, <lacht> ja, precies. Ja, ja, ja. <lacht> nee, maar de, de, het wordt allemaal uh, goed, uh, goed uh, ja, ontvangen. Dus uh, ja, en ja, ik koop... Uh, ja, er komen meer singles aan. Voor wanneer weet ik niet precies. Maar uh, ja, goed, uh, ik blijf lekker doorgaan en uh, ga maar is dus mijn laatste single uh, op dit moment. en uh, Niet mijn laatste single, dat klinkt ook wel raar, mijn nieuwste single. Ja, ja, dat, dat klinkt inderdaad een beetje raar, laatste single. Ja, ik zeg de laatst uitgebrachte single. Ja, ja, is ook zo, maar ik uh, hou het gewoon op de nieuwste single. Ja, en, uh, dat klinkt dan, beter, dan, positiever. klinkt uh, ik zeg ook altijd, ik ben niet zo oud, maar je bent jong, hè? We zijn jong. Ja, ja, ja Ik zeg altijd, je je bent zo jong als dat jij gevoeld natuurlijk. Ja. Nee, Kijk, ik bedoel, ik heb, ik, ik, ik heb ook wel eens dagen dat ik denk van, nou, Godzi. Ja. Nee? <laughs> Precies. Maar goed, uh, nou ja, in ieder geval uh, mijn laatste single, uh, mijn laatste single ga ik weer zeggen, mijn nieuwe single, die, uh, die geeft ook heel veel kracht voor het, uh, ja, waar, waar, we, waar we nu in zitten. He, ja. Dat je wat, wat, je ja, wat, uh, wat minder soms kan voelen. En ja, deze tijden is het natuurlijk sowieso al uh, heel heftig dat je jezelf tegenkomt. Ja, dat uh, inderdaad. Ze zijn veel meer, op hunzelf, worden, uh, veel meer door hunzelf geleefd van in plaats dat je geleefd wordt door anderen. Omdat het uh, ja, je verplicht thuis zit enzovoort. Ja, en uh, dat zijn voor mensen heel veel moeilijke tijden geweest. Ja, en dus dit nummer, dat, uh, als, ja, als je dat ook hoort... dan is de bedoeling dat je ja, goed voor jezelf moet gaan houden. Ja. Hè? En dat jij het waard bent. Ja, en dat inderdaad. je de enige bent die hier op de aardebol leeft voor jezelf. En dat je jezelf mag zijn. Ja, je, je moet gewoon doen wat je, wat je zelf, uh, waar je zelf ben, het lekkerst ja. in voelt. En, uh, gewoon, ja dat als je, maar, als je alles maar met liefde doet. ja, ja dus Zo werkt het. En uh, ja, ga maar eens daar... Uh, ja, ik vind het... Ja, de titel Ga Maar ja, is, is meteen wel heel, heel ja, kort. Ja. Nou ja, ik, ja, ja de, de twee, de twee woordjes. Ja, <laughs> ga maar. <en> maar. <laughs> uh, ga maar, ik blijf toch, weet je wel. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat kun je het ook zien. <laughs> ja, ja. Nou, we ja. kunnen er gewoon één regel van maken van, uh, van de titels. Dus. Ja. Ja, toch? <laughs> ja, ik ga maar, blijft Ja, het is echt. En lacht. Hey, en uh, ja. waar, waar kunnen mensen jou volgen? Want de, de site... Uh, hoe heet die? Um, nou, het is uh, gewoon op Instagram. Uh, nou ja, alles uh, is gewoon onder esteralgra.nl En gewoon Algra, artiest. Nou, dan, uh, in, uh, ja, dan uh, kunnen de mensen mij uh, opzoeken en bekijken. En zien wat ik doe. En uh, dat ik voor vele gelegenheden uh, ja, beschikbaar ben. Om, uh, ja, zowel voor disco als uh, ja, gewoon Nederlandstalig. Hè? Ja, dat kan ik dan ook vaak zeg. Ik neem de microfoon mee. Ik heb een extra microfoon, dus de mensen kunnen meezingen als ze willen. Dus, uh, ja. Gewoon karaoke ook nog? Het kan allemaal. Oké. Okay. <laughs> ja. <ja>, ja. Kennen <laughs> ze jou in ieder geval de schuld niet geven als het, <laughs> als het misloopt? <laughs> Nee, maar dat <laughs> gebeurt niet, hoor. Nee, ik hou van, ik hou van, uh, ik hou van uh, mensen. Ik hou van plezier. Ja. En uh, ja, goed, de, de, de mensen werken keihard om uh, het leven een beetje, uh, ja, nou ja, goed staande uh, ja, te houden. En dan is het hartstikke leuk als je een keer een weekend hebt dat je live muziek uh, ziet, ja. of hebt. En uh, nou, kun je even losgaan van, van, nou, even alles vergeten. Ja. Nou, ja. En dan is het heel leuk om mij te boeken natuurlijk. Ja, zeker. Want, ja. Hey, ik, uh, hou maar, maar, maar, maar, maar er brandt mij nog één, uh, één vraag op de lippen. Uh, ben je al stiekem ergens anders mee bezig? Ja, ja nou ja, dat is wel, uh, daar zijn we wel een beetje mee bezig. Maar ik, ik, ik kan er nog helemaal niks over zeggen. Okay. Dus dat is voor de mensen nog een verrassing. Ah. <laughs> ik, we gaan eerst maar genieten van mijn uh, nieuwste single. ga maar. Ja, dat doen we sowieso? Ja. Oké. Okay. <laughs> <Ja>, maar... Duidelijk. <laughs> <lacht> dat kan ik nog helemaal niet over zeggen. De, maar ik denk wel dat, uh, ja, zo langzamerhand uh, ja, krijg je wat meer, uh, ja, fans. Ja. Mensen, ja, dat klinkt wat gek, maar. Uh, nou ja, is ja, ja. het is wel zo. Die geïnteresseerd, hè? die doet het toch wel goed. Ja, die, die, die, die, ja die maakt toch wel weer singles en, uh, in deze periode. Dus uh, ja. ja en, en, en ook nog, uh, courieren doe je ook nog tussendoor. Uh, ja, nou ja, af en toe eens. Het. Het, ja. Ja, het staat op mijn website. Ja. Ik moest uh, in die periode natuurlijk. Uh, ja, dan vervalt er financieel natuurlijk ook wat. Ja, ja, ja. Als jij uh, niet optreedt. Nee, klopt. En, daartussendoor ben ik altijd part-time uh, werkzaam. Als. Uh, ja, mensen, schrik niet. Benzinepomp houdt het er. Ja, nou ja, ik bedoel, een CD kost ook geld. En uh, ja, het moet toch uit de lengte of de breedte komen. Het is een hele gezellige financiële leuke hobby. Ja, nou ja, daarom zeg ik ook... je bent een bezig bijtje, Ja, maar ik kan het niet loslaten... de muziek en... nee, ik ben... nee, ik ben geboren... ja, artiest. Zullen we het daar maar op houden? Ja, nou ja... Ik ben een geboren artiest. Nou ja, als het in hart en nieren zit... dan is dat gewoon zo. Ja, ik kan het niet loslaten... Maar dat... Ik, ik hoef er ook niet op na te denken, hoor. Ik kan gewoon weer gewoon ploep, zo, we staan en dan ben ik weer... Zo is het. <laughs> <laughs> en de mensen vinden het ook hartstikke leuk, hoor. Ik, ik praat alleen maar uit ervaring dat mensen met me praten. Ja. Oh, dat ben jij toch een leuk mens en wel wat gezellig. En uh, leuk dat je ook nog hier werkt bij de BP. Dat ja. Ook bij iets. En uh, ja, hè, dat mensen die vinden dat wel heel interessant. Die zeggen, wat stoer dan dat ik jou dan zo ken, weet je wel. Ja. ja. Ja, ik, vind dat, uh, ik, vind, ik vind het heerlijk om uh, gewoon mezelf te blijven. En lekker met het publiek te zijn. En, uh, nee, geen, er is geen... Ik, ja, ik vind er moet geen onderscheid zijn tussen... Nee, nee daarom zeg ik... Een, een cd maken, dat kost ook geld. En uh, soms uh, behoorlijk veel geld. Uh, de clip ja. en alles. Uh, mensen hebben soms geen idee wat het kost. Uh, want die denken, well, ja, een clipje is toch zo geschoten. En, uh... hm. Ja, nee, maar dat is zo. Ik bedoel, ja. mensen die... Uh, die er totaal geen, uh, geen weet van hebben. Nee, het is, uh, dat klopt. Maar goed, uh, ik, uh, ik heb uh, wat sponsors lopen. Hey, op mijn website kun je ja. ook uh, lid worden van de vrienden van Esther. En binnenkort dan uh, gaan we een leuk feest organiseren. Hey, nu langzamerhand kan het weer een beetje. Dus ja. ik ben nog aan het uitzoeken hoe ik dat wil hebben. Ja. En uh, ja, dat is leuk, dan heb je gewoon... Uh, ja, lekker kletten met mij. En uh, ja, jullie krijgen dan van alles. Uh, nou ja, hapje en een drankje. En, nou, en wat leuke live muziek. En wat gastoptredens Daar ben ik mee bezig. En uh, ja, dan uh, moet het zomaar En Dan kun je mensen weer wat uh, teruggeven. Ja, inderdaad. Heb je nog uh, optreden staan voor van... Uh, ja, ergens buiten. Uh, een ja, groot evenement. Nou, groot evenement nog niet. Nee, ik heb wel... Nou, ik vind het groot genoeg hoor. Ja, het is wel buiten, inderdaad. Ja, nou ja. Wel overdekt. Ja, gel nou, gelukkig met dit weer wel. Ja, absoluut. En uh, dat is uh, in de polder. Dat, dat kan ook, in de polder. Dat is wat dichterbij, hè. Van... Ja, ja. Hé, hey, Esther, <laughs> ik zou zeggen... Uh, ja, kondig lekker jouw nieuwe single aan. Ja. En dan ja. Gaan, we, gaan we hem lekker draaien. Ja, leuk. En ik uh, ben trots uh, dat jullie hem ook uh, lekker draaien. Ja, zeker. Uh, ja, en uh, ik vind het uh, de volgende keer, dan uh, ben ik gewoon lekker gezellig, uh, schuif ik aan bij jullie aan tafel. Dat is leuk, en, uh, ja. Dan neem ik even wat lekkere Friese koeken mee, hè? Huh? Dan ja, heerlijk. Uh, we gaan parkeren. kom je? <laughs> en, uh, en ik kom je, ja. <laughs> met een lekkere zaflop. is goed, ik, uh, ik bedank je. Ja, jij ook bedankt. Uh, ja, ik bedankt. Uh, nou, dan ga ik het aankondigen. Ja. Dat heb ik al helemaal bedacht hoe ik dat ga doen, jongens. <laughs> heb je dat niet bedacht? Ja, ik ga oh. zeggen van uh, ZFM Zandvoort. Entertainment for, uh, for you. Hier komt Esther Alga met haar nieuwe sigel. Gama! Zo is het. Hier is hij dan, Esther Alga ja. en uh, Gama. Esther, ik zou zeggen, dankjewel en een heel goed weekend. Dankjewel en uh, jullie ook een heel goed weekend. Hé, hey, dankjewel hè. Bootjes ja. daar. Hoi hoi. Dankjewel. Oeh. Hoi daar. Ja. Oh. ga je voor zilver Dan Emma Heesters en waar ga je heen? Eh, lekker ja zeker. En we gaan nog eventjes uh, verder met uh, Brace en hebben het over leugenaar. Entertainer voor jou, uh, tot de klokjes voor 7 uur. was hij dan Brace en had het over je leugenaar. En wij hebben iemand aan de telefoon en dat is Gerda. En ja, ja, Terry is uh, waarschijnlijk uh, ergens op de achtergrond. Ja, dat klopt. Ja, he. <laughs> hey, Gerda, goede, goedemiddag nog, ja. Goedemiddag. Ja, wij bellen namelijk uh, eventjes over uh, de nieuwe single natuurlijk. Als vandaag mijn laatste dag is... Ja, het klinkt een beetje somber, hè? <laughs> ja, de, ja, de titel wel. Van... <laughs> maar ja, de, de plaat, als je de plaat hoort, dan uh, kun je daar eigenlijk een beetje een algemene uh, invulling mee doen. Ja, ja. ja het, is op zich, het is natuurlijk gewoon een leuk, vrolijk nummer. Ja. En uh, ja, het gaat er eigenlijk een beetje om uh, dat je wel, uh, nou ja, wat belangrijk is, hè? Dat ja. um, je vrienden en je familie, dat is belangrijk, daar moet je ervoor voor zijn en uh, liefde is natuurlijk belangrijk. Nou ja, goed, dat, dat zei mijn, mijn voorganger geloof ik ook al in het interview, ja. dat um, ja, daar gaat het een beetje om. Ja. Ja, want ja, het is eigenlijk een beetje het volkse, zeg maar, hè? Ja, nou ja, het, het, goed, de, de, de, de, de zing of zich heeft natuurlijk wel een beetje pop-invloeden. Ja. En um, ja, ja, het is gewoon een hele leuke single. En uh, nou ja, goed, het, het gaat allemaal de goede kant op. En, ja. en behoorlijk wat interviews. En uh, dus we proberen alles weer een beetje een nieuw leven in te blazen, zeg maar. Ja, ja, dat is inderdaad na, na zo'n lange periode. In de... Hey, maar heb je wat deze single is nu hoe lang uit? Um, sinds 28e is die weer uit, ja. Ah, oké. Okay. Dus je bent stiekem uh, al uh, met, met een andere, andere single bezig? Of album? Nou, kijk, we hebben natuurlijk best wel veel tijd gehad. Dus we zijn de laatste periode... We hebben wel best wat ideeën en ik heb ook wel wat teksten geschreven. Dus ja. uh, er gaat straks natuurlijk wel weer wat meer uitkomen, dat wel. Ah, oké. Okay. Maar uh, werken jullie naar een album? Of, of uh, blijven het voorlopig bij singles? Nou, het blijft nog wel bij singles, denk ik. Maar um, ja, we hebben op zich best wel veel ideeën. Dus het zou maar zo kunnen zijn. dat we en, en bepaalde liedjes vind ik dan weer net niet geschikt voor single. Dus die kun je dan weer beter op een album plaatsen, denk ik. Ja. Dus daar, daar zijn we wel over aan het denken. Ja, want uh, zit er zit ook ergens een, een klein jubileumpje aan te komen of wat. Uh, nou, ja, nou ja, goed. Terry is natuurlijk al heel erg lang bezig in de muziek en ja. uh, wij zijn nou zeven jaar bij elkaar, dus uh, voor een tienjarig jubileum moeten we nog drie uh, jaar verder. Ja, nou ja, daar, daar kun je nu toch al een beetje naar uitkijken, denk ik. Want uh, ja, ja, voor je, voor je het weet zit je hoor. Oh, ja, de tijd vliegt zo snel om. Dus ja, ja, ja. Ja. ja. Nee, dus ja, en wil je een uh, leuk jubileumfeestje maken, ja, dan uh, geeft dat toch uh, enig, uh, enig tijd. Ja, zeker wat voorbereiding. En ja. ik, uh, ik ga er een beetje vanuit dat het tegen die tijd ook allemaal wel weer kan. Ah, oké. Okay. Hey, waar ja. kunnen mensen jou volgen? Tenminste, uh, jullie volgen. Uh, nou ja, goed, natuurlijk op onze Facebook-pagina, Terry West, uh, op onze, we onze website, uh, waar we dus ook de studioproducties op zetten, uh, www.terrywest.nl En uh, nou ja mijn eigen Facebook is Gerda uh, um, ja daar zet ik, uh, zet ik nu weer wat meer muziek op, dus ja, okay. uh, hebben we nog wat? Ja, nee, en natuurlijk hebben we ook nog een, een Terry West, uh, Gerda en Terry West. Facebook pagina en een Terry West Productions ook een Facebook pagina. En een eigen site zit er aan te komen? De website is er al, hè? Die is er al heel lang. Dat is gewoon www.terrywest.nl. Oké, okay, ja, Terry West, maar daar, daar zit jij ook op, dus. Ja, ja, dat is gewoon onze gezamenlijke site. Ah Oké, ja. oké. Okay, okay. ja. hey, dat is duidelijk. Ja. Hey, ik zou zeggen, ja, kondig hem lekker aan. Want dan kunnen we nog net draaien voor, uh, voor zes uur. Dan ja, krijgen we zo het ja. nieuws. Ja, nou ja, dus de nieuwe single van Gerda en Terry West... als vandaag mijn laatste dag is. Zo is het, maar dit is vandaag nog niet hoor. Dat hoop ik niet. Hé, <laughs> hey, dankjewel Gerda. Graag gedaan. En een goed weekend hè. Groetjes daar. Doei. Doei. Doei. Als mijn hart hier nog steeds in mij klopt, weer een dag van het leven brengt, vraag ik, me af. vraag ik me af. Wat als vandaag mijn laatste dag is? Het leven verandert soms, daar kun je van op gaan. Vandaag ben je hier, maar als morgen komt, is het misschien tijd om te gaan. Ik vraag me af vandaag mijn laatste dag is Ik zou leren Als handvol. Elk leven heeft een lijn. Heb ik genoeg gezegd of genoeg getoond? Wat als ik nu verdwijn? Ik vraag me, me af. Wat als vandaag mijn laatste dag is? Ik zal het Het is voor mij geleend, elke ochtend als ik wakker word, dan heeft hij dat gemeend. Ik beloof het zacht, als het vandaag mijn laatste dag is. Ik zal leven, alles geven. iedereen nog een bij Uh, dat was je dan, Gerry en Teddy West. En uh, als vandaag mijn laatste dag is, we gaan lekker naar het nieuws van uh, 6 uur. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij, want uh, ja, ik uh, ben zo weer terug naar het nieuws. En uh, ja, dat doen we eventjes met uh, Elske de Wal. En uh, is het niet gewoon oké? Okay. Tot zo! iets wat ik niet wil, en hoe hard ik ook van de niet meer omheen, ik sta stil, weet ik moet iets doen, en dat maakt me bang, ik vertel mezelf dat ik niet bij je weg wil, oh maar eigenlijk weet ik het al lang, is het niet gewoon oké? Okay? Om te weten waar we staan, is het oké? Okay? Als het eindigt bij vandaag. Als we morgen zien of het goed is zo. En de herinnering vervaagt. Of dat we toch. Mm, een fout hebben gemaakt. Het is net alsof ik niet meer voor jou besta. En je woorden voelen liefde, los en kaart. Als ik besluit je los te laten, dan hou ik vast, want ik hou nog steeds van jou. Maar is het niet gewoon oké, okay? om elkaar te laten gaan? Om die ruimte weer te vinden, om te weten waar we staan? Is het oké, okay? okay. als het eindigt bij vandaag? Als we morgen zien of het goed is zo en de herinnering vervaren.